Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de jongerenclub van Forum voor Democratie worden nog steeds racistische en homofobe appjes gestuurd, schrijft het Parool. Onder meer de coördinator van de JFVD in Zuid-Holland zou antisemitische opmerkingen hebben gemaakt. En bewonderend hebben gesproken over nazi-gedachtegoed. Eerder dit jaar gooide Forum voor Democratie al drie jongeren uit de partij, omdat ze rechtsextremistische dingen zeiden in appgroepen. Volgens de krant zijn er ook mensen juist op hogere plekken in de jongerenclub terechtgekomen, ondanks dat ze zulke dingen zeiden. In een paar jaar tijd zijn twee keer zoveel scholieren geschorst omdat ze een wapen op zak hadden, blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft. 350 leerlingen mochten vorig schooljaar niet meer naar school. De minister werkt aan een messenverbod voor iedereen onder de 18. Het moet weer weg en eh, niet alleen omdat het gewoon niet mag, niet bij onze samenleving hoort, maar ook om het voor alle anderen op straat veilig te maken. De Efteling staat bommetje vol. In het pretpark zijn heel veel ANWB-leden voor de ledendag. Op foto's is te zien dat mensen te weinig afstand houden en daar klagen mensen ook over. De Efteling zegt er met crowdcontrollers alles aan te doen om iedereen aan te spreken op afstand houden. En Rudy was rustig aan het fietsen bij het Gelderse Klarenbeek toen hij ineens iets tussen de bladeren zag liggen. Ik denk, het lijkt wel een krokodil. Ik denk dat hij ongeveer... een. Um, oh. Ongeveer een meter groot was, denk ik. Rudy stapte af en keek nog eens goed. Nou, hij keek zo uh, glazig uit de ogen. Ik denk van nou, uh, daar zit uh, geen leven meer in. En ik heb later uh, de bevestiging gekregen dat het om een kaiman uh, ging. En uh, weliswaar een opgezet exemplaar, maar niet te min echt. Eenmaal bekomen van de schrik belde hij die de dierenambulance. Ik heb, ik heb begrepen dat hij is meegenomen uiteindelijk, uh, onze snappie. Maar de opgezette kaiman ligt nergens in een woonkamer. Het ding is uiteindelijk vernietigd. Als je nou weet hoe die er kwam, dan hoort Rudy graag van je. Krijg je het weer nog. Vanavond gaat het op veel plekken regenen. Het koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen weer een bewolkte dag. Al zie je de zon dan ietsje meer. Het wordt dan 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is wat vertraging op de A7. Zaandstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Af het Averhoorn. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanwege opruimwerkzaamheden is daar de rechte schok dicht.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 Het is een maand voordat we de kortste dag hebben, Albert-Jan. Maar nu merk je al dat, uh, dat het gewoon laat licht is en uh, vroeg donker, hè? Ja, klopt. Even na vier uur en uh, Zandvoort uh, wordt alweer uh, lekker donker. Je hoort er ook een beetje donkere muziek op de radio bij, natuurlijk. De Brian Adams en Everything I Do, I Do It For You. Welkom bij derde uur en laatste uur alweer van Zos. Zandvoort op zaterdag met de Zos Live... We ja. zijn er bijna uit. Ja, we zijn er bijna uit. Ik ja, nog even puzzelen en dan uh, hoor je me even een half vijf voor het gedicht van de dag. Wat gaan we nog meer allemaal doen in dit uur, albert -Jan? Nou ja, het gedicht van de dag, we gaan weer terug naar de nostalgie. Ik weet niet uh, of jij er al gedachten over hebt uh, laten gaan wat jij met kerst gaat doen. Want uh, ja, het wordt natuurlijk niet meer een kerst uh, zoals we die gewend waren. Nee, ik denk van, is de veebo open of niet? Dat, dus, uh, dat, dat was mijn eerste gedachte. Nee, en ik heb zoiets van, nou, het wordt weer in, in kleine kring. Misschien of het nou twee, drie of vier mensen zijn. Maar goed, dat horen we op 8 december... als er uh, uh, weer een persconferentie is. Uh, maar ik, ik, mijn gedachten gaan zo, uh, richting die tijd van vroeger... om het zo maar eens te zeggen. En dan had je het ganzenbord en je had... Uh, de Julesbak. De, de Julesbak is krabbelen. Uh, uh, Monopoly. Vlees uh, ja Zo'n zo soort avond zal het wellicht worden met, uh, met, uh, met spelletjes. En daar spelen we ook in uh, met het gedicht van de dag. Want we gaan terug in de tijd waarin dat nog normaal was, om het zo maar eens te zeggen. Goed, het gedicht van de dag kwart voor vijf. Je zei het al, Zos live. We zijn er bijna uit. Zandvoort op zaterdag live. Dat is dus een registratie van een live concert. En uh, wat, uh, wat wij uh, ja, als, als elke week uh, doen. Zowel op zondag als we uitzending hebben als op de zaterdag. Van een live registratie van een prachtig uh, nummer. Wat het wordt, u hoort allemaal iets over half vijf. Het dier, van de wijk, het dier van de week, dat gaan we om half vijf doen. Vorige week hadden we Boefje. wordt al voorspeld, die blijft niet lang in het, in het dierenthuis. En uh, inderdaad, Boefje heeft inmiddels een thuis gevonden. Uh, dus, en ook, er was nog een andere hond, die is inmiddels gereserveerd. Dus we gaan weer naar de poezen en de katten. En we hebben nu nog Chichi. Uh, -chi. Over de tweetal platen hebben we nog Pit Report. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Je had het net over de kerst. Hè? Dat uh, gaat, er, uh, gaat er ook weer uh, aankomen. En uh, ja, afgelopen week was ik een beetje de muziek aan het uh, uitzoeken... voor uh, deze zaterdag. Ja. En ik ontdekte dat er toch alweer heel veel kersthits uh, uit gaan komen. En jij had er ook eentje gevonden. Nou, die gaan we straks ook nog draaien. Ook nog. Maar we gaan ook de nieuwe draaien van Eva Max... Hier is Christmas without you in de kist. van jawel gezellig. zelf get when winter's cold. Now I wait till by my side all the best gifts just wherever Ik zag deze Eva Mechs toch mooi voor mekaar dat we die uh, oude herinneringen over kerst uh, even op gaan halen hier in de studio. We gaan zo dadelijk uh, de pit reporten, maar eerst Ilse de Lange. Uh, dit was al een uh, live uh, registratie. Inderdaad, eerste uh, de Lange een aantal jaren geleden... bij onze collega's van de Q-Music. Je hoorde Somewhere Only We Know. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Maar we moeten ons haasten, uh, anders uh, gaan we het uh, niet redden. Moeten we moeten een uurtje eraan vastplakken vandaag, Albert-Jan. Uh, als we zo doorgaan. Dus uh, hou hem kort, hè, de Pit Reports. <laughs> Doe mijn best. Er, hoort, uh, er gloort hoop voor racing bu uh, bull, uh, uh, Red Bull Racing... Mogelijk komt er toch een ontwikkelingsstop op motoren. Zo meldt doorgaans de goed ingelichte Duitse autosportmedium automotor und sport. Mercedes stemde al, in, uh, stemde al in met de ontwikkelingsstop. Logisch, de Duitse bouwer heeft al jarenlang de beste motor... en blijft dat op eenzame hoogte staan. Ferrari en Renault waren tegen. Maar de discussies gaan door en we gaan op de goede kant op. Al dus uh, Helmoet-Marco... De opening uh, van in de gesprekken zou uh, te maken hebben... met de overstap van de FE5 naar de E10-brandstof... in de Formule 1 vanaf 2022. Red Bull, het team van Max Verstappen... ziet motorleverancier Honda naar volgend seizoen vertrekken... en zoekt, naar de, het, uh, zoekt het een oplossing. Het liefst neemt Red Bull de Japanse krachtbron in eigen beheer... en houdt de komende seizoenen vast aan die motor. Echter, dan moet er wel algehele ontwikkelingsstop komen... Zo vindt men bij de Oostenrijkse renstal, aangezien het niet wenselijk wordt geacht... om jarenlang op eigen kosten verder te bouwen. Daarvoor zouden we net uh, zo'n uh, ontwikkelingscentrum als Honda in Sakura nodig hebben. aldus Marco, die weet dat zoiets bakken met geld kost. Red Bull wil liever niet meer afhankelijk zijn van uh, leverancier. De eerdere samenwerking met Renault was bepaald geen gelukkig huwelijk. En terwijl het nu uh, door het vertrek van Honda ook weer met de handen in het haar zit... Het Formule 1-team van Red Bull heeft toegegeven dat de voorvleugel van de bolide van Max Verstappen afgelopen zondag was verkeerd was afgesteld voor de Grand Prix van Turkije. Zoals de 23-jarige Limburger afgelopen week al tegenover Telesport verklaarde. De Nederlander had daardoor geen goede balans en kon de auto minder goed besturen. Verstappen had onder meer een trage start en spinde na een mislukte inhaalactie bij de Mexicaan Sergio Perez. Red Bull heeft aan de website van de Formule 1 de fout erkend. Bij het aanpassen van de voorvleugel was er aan de zijzijde van de af, uh, een afwijking van maar liefst 7 graden. En dat is veel te veel. Normaal passen de teams de voorvleugel maximaal 1 graad bij om de aerodynamische balans goed te krijgen. Verstappen sprak na de race al zijn frustraties uit over Zijn onvermogen om de auto foutloos over het van het circuit van Istanbul te loodsen. Sebastian Vettel werd van 2010 tot en met 2030... vier keer op rij wereldkampioen. Maar er bestaat volgens de Duitsers geen enkele twijfel over... wie de beste coureur in deze generatie is. Lewis Hamilton. Vettel, knap derde is de boer, complimenteerde de Engelsman al uh, als een van de eerste... na die zevende wereldtitel... en zei dat de Britse geschiedenis had geschreven. Goed, de zaken zijn eigenlijk al verdeeld. De prijzen zijn verdeeld. Maar op 29 uh, november... De, begint het Verstijn in Bahrein. Die week erop ook wederom in Bahrein. En daarna sluit het op 13 december af in Abu Dhabi. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan voor de Pittenreports. reports Heb je het nieuwe cadeau van Albert-Jan van, Albert van, van Max Verstappen al gezien? Een mooie vliegtuig, een Falcon 900EX, heeft hij gekocht. Ja, daar zitten 7-0 aan vast aan die aankoop van het derdehands vliegtuig.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 vormen ...van deze plaat. En dan zie je John Denver inderdaad met een gitaar... ...en dat ronde brilletje van hem, ken je dat? Ja. En dat bloempot kapsel. ja, een mooie plaat hoor. De Leaving on the Jet Plane. Speciaal heeft voor Max en zijn nieuwe vliegtuig, zullen we maar zeggen. Afgelopen week overleed die Dominique Krant... ...van Krant Foresight. En begonnen eigenlijk elkaar allemaal met de Guys and Dolls. En dit was hun grootste hit... You're my world, you're every breath I take You're my world, you're every move I make jaar is hij geworden de afgelopen week uh, overleden. Dominique Crant van uh, Grant Forsyth. Samen met uh, zijn vrouw uh, Julie Forsyth. En uiteraard uh, in deze band, de Dos is dat allemaal begonnen in de jaren 70. En dat als uh, tegenhanger van uh, ABBA, weet je wel, die Zweedse groep... die het ook uh, heel ver heeft uh, geschopt. En ook voor uh, Grant Forsyth. Misschien morgen dan uh, meer daarover ja, in... Uh, nee. ja, in uh, Zandvoort op zondag, want ik heb nog een uh, topper uit uh, 2013. Ja, die moet je echt uh, terug horen van. Uh, want ik heb. Crank ik heb, uh, uh, foresight. Uh, ik heb nog eens een CD van hun liggen met hun greatest hits. ga ik ook even een nummertje voor opzoeken. Oké, okay. nou, het is uh, bijna half vijf. We gaan hem doen. Dier van de week, poes. Een rustige seniordame zoekt pensioen. Ik ben Chichi, een rustige oudere dame van bijna 16 jaar oud. Helaas is mijn baasje overleden en moest ik verplicht verhuizen. U snapt wel dat dit veel doet met een oudere dame. Zo kwam ik bij een familie terecht, maar moest ik het huis delen met soortgenoten. Dit vond ik geen goed plan en daarom zit ik nu in het, wederom in het asiel. Tijd om achter de geraniums te zitten is nog niks voor mij. Ik ben een bezig bijtje en ga graag op pad. Tuinieren, vogelspotten en wandelen zijn mijn grootste hobby's. Als ik thuis ben kom ik graag bij je op de bank en kijk ik tv of lig ik gezellig bij je op bed. Zoals ik al heb verteld, vind ik het andere katten echt niet leuk. Wil er niet bij in huis wonen en wil er ook niet te veel in de buurt tegenkomen. Honden en kinderen is eigenlijk hetzelfde verhaal. Soms is het gewoon niet aan je besteed. Ik ben gewoon gesteld op mijn privacy. Ik vind het heerlijk om te knuffelen en kom dan ook graag naar je toe voor aandacht. In het begin kan ik wel even de kat uit de boom kijken, maar het ijs is snel gebroken. Zeker als u iets lekkers meebrengt op onze date. Bent u op zoek naar een leuke senior en voldoet u aan mijn wensen, dan zou ik heel graag bij u willen wonen. Want het asiel is niet de plek voor mij en zeker niet voor een rustige oude dame. En waar verblijft Chichi? Chichi verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemaland Keesmondsstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Maar ook Chichi verdient een thuis. Dus als je een poes in je bed wil hebben, dan ben je welkom in het Kennemer Dierenthuis. straat nummer 5. Ja, ze zo dadelijk, zoals live. Van Albert-Jan, ik ben heel benieuwd wat je uitgekozen hebt, Albert-Jan. Ja, de luisteraars ook, denk ik. Ja, nou ja, houd de radio daar voor aan. Eerst gaan we even lekker aan de challenge meedoen met deze plaat. Jeruzalema. Musta musta shigi. O a Jerusalem. Ook de Nieuw Unicum Challenge op deze plaat inderdaad. Dat was wel helemaal goed. De Jerusalema inderdaad, de plaat die bekend is geworden door de challenges die gedaan zijn door de diverse zorgverleners hier in Nederland. En ook daarbuiten trouwens in andere landen is het uiteindelijk toch begonnen. Jij bent uh, van de week aan het snuffelen geweest uh, naar een uh, live optreden. Ja. En uh, ja, je had het eerst over 1971. Nou, dat ging mij te ver, want toen was ik twee jaar oud. Dus een <lacht> beetje, <lacht> daar kon ik niet eens heen, zeg maar. Dus uh, we zijn er uiteindelijk uh, uitgekomen wat het uh, wel werd. Want je had meerdere keuzes. Ja, klopt. Ik heb dat lijstje klaarstaan. En dan elke keer denk ik van, ja, ik, eigenlijk kom ik er niet uit. Dus dan leg ik dat aan jou voor. Dus uiteindelijk zijn we uitgekomen in 2002. Oké, okay, ja, dat is beter. Toen was je iets ouder en wel bij een live registratie van een live concert in Italië... onder de titel van The Pavarotti and Friends voor Angola. Dat was een live registratie, een live concert... en dat vond plaats op 28 mei in 2002... om geld in te zamelen voor de Angolese vluchtelingen... en die door de UNHCR werden begeleid... Uh, er waren gastoptreders van uh, onder andere van André Bocelli, uh, Grace Jones, Gene Pauli, Sting en Lou Reed. Maar wie er ook was, was uh, niemand minder dan James Brown. Uh, James Brown. En samen met uh, Lu Luciano Pavarotti zingen zij de classic It's a Man's World. Oh, nou ja, daar zijn we wel even stil van. Je hoort het, Albert-Jan. Helemaal stil op de radio ook. Meteen Pavarotti en James Brown. Wat een, wat een strot, hè? Nou, Gewoon niet te geloven. Maar ook zijn duet met uh, uh, Bocelli. Dat is ook verschitterend. Het is een aanrader. In ieder geval, uh, geval Pavarotti en Friends, het concert. Je kunt u altijd op YouTube terugvinden. Prachtig nummer. Mooi. Zo meteen gaan we het hebben over vroeger. Vroeger. In het uh, gedicht van de dag, maar is deze van uh, Journey. Ik draai dan voor de echte muziekliefhebbers deze van Journey en Danstap Believing. Daarmee zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag. En we gaan het vandaag hebben op deze zaterdagmiddag over vroeger. Vroeger was alles beter, toch? Buiten. Buiten huilt de wind om het huis. Maar gelukkig, de kachel staat op vier... Er hangt een lapje voor de brievenbus. En in de tochterste kieren zit papier. We waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv. Maar wel radio en lekkere lange vingers. We moesten nog in bad, haartjes nat. Nog even op, totdat pa zei, fruit, naar bed... Dan kregen we nog een kruik mee. Gezichten in behang. Maar niet echt van binnen bang. Want toen, toen was geluk heel, heel gewoon. En Nederland herrees. Fanny Blankers Koen won viermaal goud in Londen. En als je jokte, was het een zonde. De legpuzzel kwam klaar. In het derde vredesjaar. Want toen. Toen was geluk nog heel gewoon. Die schooltas, dat was het eerste teken. dat de zaak al was bekeken. Maar voor zover je zonder plichtsbesef je leven leed. je leven leed. toen. Toen was geluk nog heel gewoon. We gingen. we gingen nog in bad. Haartjes nat. Nog even, nog even op tot het pa zei vooruit, vooruit naar bed. Wel kregen we een kruik mee en gezichten in het behang. Maar niet echt, niet echt van binnen bang. Want toen, toen was geluk nog heel gewoon.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 Ben, dan kregen we een kruik mee Even terug naar vroeger. Toen was geluk heel gewoon. En we gaan uh, nog een paar plaatjes draaien. Oh, wat gebeurt er nou? Tot aan het vijf uh, uur. Waaronder deze. Ik zet mijn teeth op de weddingringen in de movies. En ik ben niet blij van mijn dress. In de turn-up tower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 Voordat Albert-Jan en ik aan dit programma... Stand, voor het op zaterdag beginnen... hebben we altijd even een korte voorbespreking. En ik zei daarin... Van, ik heb twee kerstplaten vandaag... die nieuw zijn. Hij zegt, ja, dat heb ik ook. Hij zegt, ik, ik, ik heb ook een nieuwe kerstplaat. Dus, maar het leuke is... Van, die voor jou is echt een beetje à la corona. Hè, zeg maar. Ja, klopt. Vorig jaar, nou, even terug. Vorig jaar had hij ook een hele, hele mooie... leuke kerstplaat. Samen met Jamie Cullum. Merry Christmas, everybody. Uh, en deze, ja, deze, is net uit van de week. is al meer dan 100.000 keer uh, bekeken. En uh, die heeft alles te maken met uh, I Can't Stop Christmas. En uh, dat heeft alles te maken. Het is geschreven naar aanleiding van het, het virusverhaal. En hij wordt uitgevoerd door niemand minder dan Robbie Williams. Oké, okay, nou laat me horen.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 This time next year I know you'll be with me Dan doen we het daar uh, even voor twee over, Albert-Jan en ik. En inderdaad, toen kwam hij met uh, deze plaat. Toen zei ik van, nou best wel leuk eigenlijk. Uh, de nieuwe kerstplaat van uh, Robbie Williams. En I Can't Stop uh, Christmas. Ja, een beetje in de, in de coronatijd en uh, dergelijke. We kunnen hem niet helemaal draaien. Misschien morgen, Albert-Jan. Neem je hem dan ook weer uh, mee naar de studio? Nee? Ik, zal, ik, ik zal hem meenemen. Neem hem maar weer uh, mee uh, in je koffertje. Dan uh, kunnen we hem misschien morgen draaien. Want dan zijn we er ook weer. Ja, Zandvoort op zondag. Van 2 tot 5. En dan hebben we. Uh, er wordt weer gevoetbald, in de Eredivisie, morgen. Dus we hebben natuurlijk overzichten van, uh, van de gespeelde wedstrijden, de uitslagen ervan. en de wedstrijden die uh, morgenmiddag gespeeld worden. Uh, wat hebben we verder nog? Ja, uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, veel muziek. We maken er een gezellige zondag van. Met uh, heerlijke muziek en uh, wat nieuws. Oh. Ja, we hebben nog een beetje en Foresight uh, in, de, in ja. de toppers. Oh ja, daar ga ik vandaag nog even achteraan. En jij mag uh, Zandvoort op zondag live uh, uitzoeken. Klos. Is het ja, question. nee, dat dus wordt te moeilijker. Ik maar uh, erg veel ik uh, kom daar wel uit. Oké, okay, dat okay. ik je wel. Hoor. Bedankt voor het luisteren. En wij zijn er morgen weer. Fijne zaterdagavond. Dag. Doei, doei. Some things in love are bad. They can really might you made. Other things just might you swear and curse.